Guido. Ja, Pieter? Naar de gevangenis met dat stelletje Wat? lukkenaars. Maar u hebt het, u hebt het maar recht. Maar vooral vinken, drijft het niet te ver, hè. Recht is wel het laatste woord dat iemand als u in de mond mag nemen. Zal ik de officier van wacht voor de witteke Pieter? Ja, dat hij een combi bestelt. Hoe okay. zal me met en in prison? Jij ton aan mij ook, meneer Zogu. Dat heb je inderdaad goed begrepen. Maar, je je protesten? Begint gij ook niet, hè? Ik heb me neergeklubbeld, godverdomme. Wat dag dat uit! Wegwezen. Nee, Guido, als je terugkomt, breng eens wat aspirine mee. Nog altijd hoofdpijn? Eh, tot aan mijn tenen. Mais enfin, Gu, je... Papa, ik kan begrijpen dat je het er moeilijk mee hebt... dat ze de dochter is van een andere man, maar... je hebt mijn man toch altijd beloofd heel goed voor haar te zorgen? Maar dat heb ik gedaan. Zij heeft financieel meer mogelijkheden gehad... dan Vinke haar ooit had kunnen geven. Maar, eh... Uh, is het mijn schuld? Je had haar daar moeten op wijzen. En ook dat zou ik niet gedaan hebben, zeggen. Niet genoeg, blijkbaar. Kom aan, zeg. Ik zeg jean Ze is toch niet zomaar in de criminaliteit beland. Omdat zij een gat in haar hand had. Het geld was nog niet binnen. Of ze gaf het alweer uit. En dan het appartement in Knoeken. Ze had haar une vie de château kunnen leiden. Maar nou, oh, ook dat moest ze verknoeien. Notaris Leroy? ce Albert, avec Edouard. Euh, un moment. Uh, tu veux me laisser, seul. C'est un uh, <coughs> professionnel, je D'accord, papa. Oui, dis-moi. C'est en relation avec ces morts. Je ne suis pas resté Albert. Je comprends. Maar er is geen reden tot paniek. Er zijn al stappen gezet om de zaak stil te houden. Ja, maar het onderzoek gaat nog altijd door. Oh, correct? Oh, wie? Oui. Om de schijn hoog te houden. En tuvera, ah, veel zullen ze niet ontdekken. Nee, ook niet over Sylvie. Sylvie van de Voorde? Ja, wie anders? Maar waar jij nog mee afkomt, waar. Het is genoeg dat iemand zijn mond voorbij praat. Zon. Waarom zou hij of zij dat doen? Als die affaires van nu nog lang blijven lopen, naar Ludovic en Adriaan, wie voelt zich nog bedreigd? En is misschien bereid uit de biecht te klappen? Zeg, kijk eens. Ja, geen namen, toch niet over de telefoon. Kunnen we niet ergens afspreken, Albert? Wat probleem, wat stelt u voor? Het Grand Café in de Kuiperstraat. Vanmiddag om half één? Mm -hmm. ik zal er zijn. Dat ja. je van mama kon, hè? en buis. Ja. Eipop. Hey, Beekman heeft het mij zelf gezegd. Hè. Ze zijn gekomen opzoeken voor een operatie doofpot. Ja, wat zit daarachter. Hm. Ik zou zeggen, oh simonke toch. Ach, die Beekmanbroek. Geef je rest een servet uh, aan een keer. Ja, Het is maar water, Peter. Ja, water, water. Maar op die plek <laughs> kan het eerste kwartier niet buiten komen. Ja, wat waren we aan het zeggen? Ja, Lorwa en Buis. Dat is goed. Met twee handjes, Bietje. Ah, ja, ja, ja. Met twee handjes. Ja, wat ze elk apart met heel die zaak te maken hebben, is duidelijk. Er ja. was via zijn vrouw in Buis als advocaat van Vinker en zijn fundamentalisten. Maar samen? Dat is toch zo is moeilijk, niet? Nou, zeg het mij dan maar. Bobke, ga nu weg. Allee, zeg. Ah, nee. Al, heeft hij al eten gehad? Nee, maar jij heb ik een het een beetje toch? meer eten geven dan een beetje vroeger. Zeg. Ja, uh, zeg het eens. Verband tussen die twee? Ja. De loge, Pieter. De loge. De broederschap, dat is voilà. waar. Misschien dat we daar eens wat meer werk moeten van maken. Een en ander uitspitten? dat ja, op het bot. Om het is dus heel origineel te zeggen. Hè. Oh, Sarah. Dus <laughs> die waarheid. Die sokken, dat is een manke. Die helemaal aan mijn mouw te smeren. Ja, dan Ik zo te Trouwens, jij moest toch kinderen hebben, hè? Ja, moesten, moesten. Ik moest ik niet dat ze niet welkom waren, Peter? Dat zeg ik toch niet. Maar nu vegen ze mijn mouw. En over twintig jaar geven ze me vrieken uit de pan. Wat? Ga weg! Nog. Die mond, hè? gelijk vrij, ja. Like die haar vader zelfs verloochend. Daar noemde ook iemand. Dat mensen zich niet hoe wij ze Ja, die indruk gaf ze absoluut niet tijdens de ondervraging gisteren. Maar lee Pieter en die zogenaamde zwangerschap dan? Ze hebben trouwens al naar de afdeling psychiatrie overgebracht. Serieus? Maar ja? Ze heeft in haar cel aanval van hysterie gekregen. En ze bleef er maar over doorgaan dat de politie haar kind had vermoord en zo. Dat en... moet ook nogal een zicht geweest zijn met dat kussen. <lacht> Simon, in godsnaam. Ja, maar kijk eens, maar de schoen had nu al vol confituur. Papa wordt boos, Ja, papa <lacht> wordt zeker boos. Ik ga helemaal vol. Ja, maar een Dagen. Middag hier. Stefan. En, en de nieuws. Edward Boekour heeft met papa gebeld. Ah, over. Zeg, dat kun je toch wel raden? De moorden. Nou, ja, en. Uh, nog iets. Nog iets? Ja, ik moest buiten gaan en ik heb uh, achter de deur staan luisteren. Ze waren aan het telefoneren, dus. Uh, ik heb niet alles kunnen verstaan. Het moet iets te maken hebben met vroeger. De Brugse Metting. Zot. Dat is toch ook van vroeger? Zegt de naam van de remotor iets? Of uh, vervoort? Nee, ik zie helemaal niks. Maar wat uh, had meneer de Burgraaf over de zaak te vertellen? Ja, ik heb begrepen dat hij ze neemt. Zou wel niet een enige zijn. Komt hij wel eens langs bij jullie? Zo. Geef mij de volgende keer eens een centje. Wat zet je van plan? Ah, Ik wil hem eens toevallig tegen het lijf lopen. Zeg, waar rijden we naartoe? Ik wil wel laten zien. Oh. Ja. We zijn wel twee halfbroers, maar wat weten wij over elkaar? Vrij veel, dacht ik. Ja, maar ook vrij veel niet. Met bijvoorbeeld enig idee hoe ik mijn dagen doorbreng. Met experimenteren is, is niet. Een, uh, af en toe een uitvinding. Inderdaad. En waar doe ik dat? Niet vraagt gemiddelde. zie je. Dat bedoel ik. Dus daar gaan we nu naartoe.